Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De PvdA-fractie van heeft vanochtend een nieuwe fractievoorzitter gekozen en dat is Atje Kuiken. De PvdA-fractie van heeft vanochtend een nieuwe fractievoorzitter gekozen en dat is Atje Kuiken. Er waren twee kandidaten nadat leider Lilianne Ploemen vorige week ineens opstapte...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 Internationale studenten in Twente weten het vaak niet en daar moet verandering in komen volgens de universiteit daar. Met de cursus A Taste of Twents hopen ze studenten de Twentse taal bij te kunnen brengen. Er zijn namelijk nog veel vooroordelen over, zegt cursusleider en Twente van Aad Martin. Het is dom, het is lelijk, het is boers, het is slecht voor u. Uh, neem het allemaal maar op en het staat over kansen op de arbeidsmarkt in de weg. Dat is het grootste punt voor u als jonge leu het plaat niet van de ouders leert. Natuurlijk dat dat onzin is. De cursus wordt afgesloten met een streekbiertje en een stukje Twentse krentenweggen. Oké, okay, nog even terug naar deze. Hij kreeg een baard eraf. Dat betekent zijn baard gaat eraf heb ik het weer nog. De zon schijnt regelmatig, zeker in het noorden. Vanmiddag trekken nog wat stapelwolken over en het is 17 graden. Het weekend ook zonnig, maar ook veel wind. En het wordt nog ietsje warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorl en Bergen, 4 kilometer file.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 Is, uh, morgen is het weekend en we zijn er weer. Pim Groof weer achter de knoppen en Marja zit weer uh, de boel aan elkaar te kletsen. <laughs> Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Wat gaan we allemaal doen? We gaan een paar dingen in, in, in oude glorie herstellen die we met Gert uh, op de woensdag hadden opgepikt. Dus onder andere praten met Dolly, en met Marcel en uh, Goedemorgen Sandvoort en de Krochten Klopt uh, ja, doen. Uh, we gaan cabaret doen dit uur en we hebben een nieuw item. En dat is uh, moeilijke woorden. En daar kunt u kleine prijsjes mee winnen. En wij zeggen een woord en dan volgende week komen we met de oplossing. Ja. En u mag in die tussentijd erop gaan schieten van, wat is <laughs> <laughs> dat? Ga je dat dan? <laughs> Niet opzoeken, Zelfs <maar laughs> zelf ja ja ja, ja, ja, ja. Dat is natuurlijk altijd te ja. koek. Op. En dat doen we even vlak voor ene. Hè? Dat doen we even vlak voor ene. Mooi. Maar als eerste hebben we Dolly aan de telefoon. Dolly, hallo. Hallo, goeiedag. Waar nou, daar mee? zijn we weer, hè. Ja, gezellig, ja. Waar is Dolly? hartstikke ja, leuk dat jullie dit nu doen. Hier is Dolly. Ik heb Dolly niet. Heb ik niks. De ik techniek hoor staat voor niks, Dolly. Je hoort het. maar jou hoort jou niet. Ja, ik hoor je nu wel. Hoor je me niet? Hoor ja, je nu wel. wel. Hoor je me niet? Oké. Okay. Ik zat in het verkeerde gaatje. <laughs> nou. <Nah. laughs> Mop van de week. <laughs> Sorry, Serieus, <Donnie>. nou hè? <laughs> uh, geeft niks hoor, <laughs> het is mooi weer. En daarom, het is heerlijk ja. weer. Ja, zeker, dus... ja, ja, ja. En ik vond, ik vond jullie uh, nummer net zo lekker, dat happy, want uh, ja. Dolly belt natuurlijk voor Sanford East Side. Ja, Daar staat het een beetje over. En, uh, ja, We zijn bij Sanford Die ook hartstikke happy. Want uh, we, zijn twee jaar, we, we vierden ons tweejarig bestaan deze oh, week. Gefeliciteerd, oh, wat gefeliciteerd. Wat goed. Ja. Ja. Ja. Twee jaar alweer. Ongelooflijk. Ja, gaat uit, ja. Ja. ja, ja. Dus net ja, voor ja, corona zijn ja. we begonnen of net in corona? <laughs> Uh, we zijn uh, toen net toen de corona uitbrak, want daarom zijn we ook begonnen. Omdat we merkten dat iedereen die corona zo, ja. zo uh, uh, vreselijk... De, de hele dag, televisie, radio, het ging alleen nog maar over corona. Ja. Mensen zaten ja. natuurlijk thuis, weinig contact met anderen. En toen dachten wij van ja, kunnen wij niet iets doen om een beetje die sleur te doorbreken. En toen zijn ja. we met dat uh, programma aan de tafel begonnen. Ah, ja, nou, en ja. dat, dat, werd, uh, dat werd enorm gewaardeerd en we zijn verschrikkelijk blij. We hadden eigenlijk gedacht dat we gewoon alleen tijdens die coronatijd uh, een beetje zouden freewielen. Ja. Maar om, omdat het zo aansloeg, uh, ja, doorgegaan en ja, ja, je bent zomaar twee jaar verder. Ja, ah, en jullie zijn en enorm uitgebreid. uitgebreid. Echt ja. een begrip een Zandvoort. ja. ja, ja. Ja, en, ja, ja, ja. En Dolly, wie ja, zijn wij? En, en met die uitbreiding krijg je natuurlijk ook uh, dat je weer op zoek bent naar mensen, hè? want we, we krijgen steeds meer werk uh, aan de oh, ja. die site. Dus ja. we zijn nu weer specifiek op zoek naar cameramensen eigenlijk. Oh, oh leuk. Ja, ja, ja, en die hoeven het niet per se te kunnen hoor, want alle mensen die uh, bij ons komen en die het wel leuk vinden om te doen en het graag willen leren, we gaan per 1 mei gaan we beginnen met workshops voor onze uh, vrijwilligers. Oh, okay. En dan gaan we ze uh, op alle fronten, alle uh, takken van sport die nodig zijn... om Zandvoort in zij te laten draaien, kun je allemaal bij ons leren. Nou, wat oh, leuk. Ja, goed. Ja, leuk, ja. hè? Ja. En uh, wie zijn wij eigenlijk? Wie, uh, wat is jullie groepje, huh? jullie centrale groepje? Wie zijn dat allemaal? Oh jee, we hebben er, we hebben er heel wat uh, uh, voor de... Ja, we hebben bijvoorbeeld... Uh, nou ja, Roy van Buringen ja, natuurlijk, ja, en ik dan. Ja. En dan hebben we Jelmer Koper, dat is ook een grote speler. Oh, we okay. hebben Arnold-Jan Scheer, die maakt ook prachtige reportages voor ons. Uh, dan hebben we uh, Sandra, Sandra Lisseberg. Die, uh, ja, die werkt wel fulltime, maar zo af en toe schrijft ze een hartstikke leuk stukje... of doet ze wat verslaggeving... Nou, Lucy, die doet voor ons ook wel eens een, uh, een interview. oké. Zo zo. Dan hebben we uh, uh, mijn dochter, Lea Bos. Die gaat binnenkort weer beginnen met uh, Jelmer met de headlines. Okay. Iedere week. Ja. Of nee, om de, om de week. Uh, wie hebben we nog meer? Even denken. Wat ga, oh, Sam ten ik natuurlijk. Die doet ook de camera. Oh, uh, mensen? Ah, vergeet dit nou iemand? Nou ja, ik, ik zal... En, en, en er komen weer een paar vrijwilligers hopelijk yeah. bij. We hebben binnenkort gesprekken daarover. Dus... Hartstikke leuk. leuk. Wat, jullie ja. zijn echt aan het uitgroeien, zeg. Wat, goed, wat, wat, wat een gat in de markt, eigenlijk. Ja, het ja. Ontzettend ja. goed voor oh, ja, jullie, dat je het niet vergeet, Ik ik. Ik vergeet Iris. Oh, Iris is oh, ja. onze mooie ja. over ja. En binnenkort ook bij ons in het bestuur. En uh, haar uh, man, Tom. Nou. Ja, die zit ook bij ons in het team. Dus uh, ja, en binnenkort gaan we natuurlijk weer leuke dingen doen. Uh, we gaan natuurlijk naar de Koningsdag, uiteraard. Dan gaan we uh, kijken of we daar een, een, een mooie reportage van kunnen schieten, dat we dat de mensen even mee kunnen kijken. En uh, binnenkort gaan de koffiebakmarkten weer beginnen, hè? Oh ja. Dus uh, deze week uh, gaat op de website uh, de knop weer om. En dan kunnen de mensen zich weer aanmelden. Ik weet nog niet precies welke datum. Dus mensen die geïnteresseerd zijn in die kofferbakmarkt. Moeilijk woord, ja, hè? <laughs> moeilijke woorden gesproken. <laughs> die, uh, die moeten heel even onze website in de gaten houden. Het Om te zien wanneer het begint. En ik heb ook al de data. Dus... De de, okay. data van de, Het zijn er heel veel dit jaar. Daar zijn we ontzettend blij om dat dat kan. Uh, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 14 augustus, 18 september. Nou, daar staat dat hele team van Zandvoort, die site. Die staat daar weer om alles in goede banen te regelen en te doen. Ah. Uh, op het gasthuisplein, hè, het leukste ja. plein van Zandvoort. Je ja. weet het wel. Ja, ja. dat weet ik. Ja. Maar wat dus, hebben jullie te doen met een kofferbakkenverkoop? Hoe wij daar iets mee te doen hebben. Ja, ja. ja dat zijn dingen die we leuk vinden. <laughs> dat is toch geen nieuws of zo? Nee, nee, nee, maar we zijn, we zijn ook niet specifieke een nieuws site. We zijn ook een. Oh. een, een ja, nou, een, een, een, hoe noem je dat ook weer? Een, een, oh, nou ben ik die naam kwijt. Weer een moeilijk woord. <laughs> maar, nee, maar we, we doen veel dingen. Oh. We, ook, we, we zijn ook uh, met andere plannen bezig om uh, ook nog te doen. Maar dat vertellen we dan in de toekomst ja, wel. Ja, dan, ja. Als het een vaste vorm heeft gekregen. Maar dit was natuurlijk een projectje van vroeger van, uh, van Roy. Oh, ja. had hij okay. nog uh, ja. on air? En toen, toen deed hij al af en toe in zo'n kofferbakmarretje. Maar omdat we nou met zo'n groot team zijn en iedereen er aardigheid in heeft. Ja, ja. Uh, ja, daarom. Uh, gaan, we daar, gaan we daar volop in. Ah. Oké, okay. dan En man. natuurlijk de leuke reacties van de mensen, hè? Want ja. de mensen vinden het geweldig, die ja. kofferbakmarretje. Ja, geweldig. Ja. ja, leuk. En wat nog meer yes. volgende week? Wat zeg je? Wat ga je nog meer doen volgende week? Uh, nou ja, uh, of, ja uh, dat eigenlijk meer werk achter de schermen. Oké. Okay. Uh, kijk, weet je, als je zo uitgroeit, uh, dan, dan uh, komt daar heel veel weer bij kijken. Ja. Uh, dus we, we gaan nu proberen wat structuur aan te brengen. Kijk, als je met z'n drie of z'n vieren bent... Dan, uh, dan communiceert dat natuurlijk heel makkelijk en ja, korte ah, ja. lijntjes. Maar hoe meer mensen erbij komen... Um, okay. ja. Ja, hoe meer je dingen moet aanpassen. Dus ja, daar zijn we nu ook een beetje mee bezig. En ja, ja. We, we kijken natuurlijk uh, wie wanneer mogelijkheid heeft om ergens naartoe te gaan als er iets te doen is in het dorp. Ja, oké. Ja, de okay. ja, ja. laatste tijd is het een beetje minder geweest, omdat uh, door ziekte... Ja. Maar ja, dat had iedereen mee te kampen, hè? griep ja. en, en, en covid ja. en, oh man, we krijgen het allemaal om onze oren Ja, de griep nu, heeft nu de covid weer ver, ver, verdreven. Verdreven, ja <laughs> precies. Ja, ja, ja. Nou, ik heb ook een paar weken gelegen, hoor. Verschrikkelijk. oké. Okay. Ja. Een hele nare, venijnige rotgriep is het. Ah. Ja. Nou, afgelopen, ja. ik uh, ben uh, bespaard gebleven. Ja. Nou, zeker. Ja, klopt, maar dat ja. af inderdaad. Ja. Het duurt lang voordat je weer uh, hersteld bent. Dus, uh... ja. maar goed, ik ben er weer. Uh, kan je persoonlijk voor die site. We gaan er weer voor. <laughs> en je komt elke week bij ons vertellen uh, jij of een ja. collega van jou of wat jullie allemaal gaan doen de komende week. Nou, hartstikke ja. mooi, hartstikke ja. bedankt. Leuk? nou helemaal geen dank. vind het hartstikke leuk om te doen en ik ben blij dat jullie uh, het weer opgepakt hebben. Ja, ja nou, ja. langzaam ja. maar zeker komen we er weer een beetje in. <laughs> en we <laughs> uh, praten. Pra dat gesprekje. geeft niks. Alles, de, de, beste, de beste dingen gaan met kleine stapjes. Ja, ja toch? Ja, nee, toch? Oké, okay. bedankt. Tot okay. volgende week. Dolly, tot ja, volgende dankjewel week. Tim. Dankjewel. Hoi hoor. uitzending. You. doei, doei. doei. doei. Maar Simone met Ain't God No, I Got Life. Ja. Mooi toch? Oh, en we ja. gaan uh, meteen door met uh, uh, Play It Loud. Natuurlijk Marcel van Kuik. Uh, ja, goeie. Marcel, Goedendag. ja. Hi, Excuses, ik heb je uh, jingle heb ik nog niet gevonden. We zijn nog een beetje in aanloopfase, maar volgende week oh, heb je er je. een uh, jingle bij. Huh? Oh, nou, dus helemaal oh, geweldig. Je ja, op mijn Ja. Yeah. Oké. Okay. Uh, Dank dat je me belt. Leuk dat je het ook weer oppakt. Ja, ja. ja, was het allemaal geweldig. Ja. Ja. Dus nou, brandlos, wat ga je voor het leukst doen aanstaande maandag? Uh, nou, aanstaande maandag, uh, nou, eigenlijk uh, heb ik de afgelopen maand volledig uh, aandacht besteed aan uh, onze moeder aarde. Omdat het vandaag uh, Earth Day is, wisten jullie dat? Nee, wisten nee. we niet. Nee, oh. nee dat is uh, altijd op 22 april. En um, daar heb ik deze hele maand aandacht aan besteed in mijn thema's. Uh, zoals jullie weten ja, behandel ik natuurlijk elke week een ander thema. En heb ik afgelopen maand dus uh, het thema aarde... Uh, gebruikt En uh, komende maandag zal ik dus ook uh, nummers gaan draaien uh, met de naam Earth in de titel of World. En ja, met nadruk op natuurlijk hoe wij uh, met de aarde omgaan. En zoals jullie weten zitten we natuurlijk in de klimaatcrisis ja. en uh, gaat het allemaal niet zo best met onze mooie planeet. Dus uh, ja, daar heb ik afgelopen maand eigenlijk een beetje aandacht aan besteed. In leuke zin en ook in negatieve zin. En komende week wordt het weer een beetje een confronterende avond, en zal ik nummers gaan draaien. Dus uh, die eigenlijk uh, een soort van wake-up call zijn. Oh, oké, okay. heel goed. Oh, okay. ja. noem, eens ja. Sorry? Wat, noem eens eentje. Wat voor Noem eens eentje wat bijvoorbeeld een uh, goed nummer daarover is? Eh, ja, is een beetje moeilijk te uh, kiezen, uh, want dat zal ik niet zo heel veel zeggen. Uh, ja, Sepultura, de band uit Brazilië bijvoorbeeld, uh, is heel erg uh, begaan met uh, ja, hoe het allemaal gaat in hun land. Zeg maar. Dus ze schrijven vooral veel protestnummers ook, uh, over hoe wij omgaan met de aarde. Uh, een nummer dat ik een keer gedraaid heb heet Biotech is Godzilla, om er even iets te noemen. is hoe wij dus omgaan met uh, de biotechnologie, zeg maar. uh, dat het dus uh, ook in verkeerde handen komt, dat het dus eigenlijk allemaal uh, ja, slecht kan aflopen. Ja, ja, dat ja, is waar. Bio ja. Biotech is Godzilla. Je, je, je kent de film klassieker wel natuurlijk, Godzilla. Ja, zeker. Maar ja, ja, ja, ja, ja. dat is niet zo best af. Ja. Ja. <laughs> uh, dus dat soort uh, nummers. Uh, ja, dat ga ik draaien. dat het wordt wel een, uh, een confronterende avond. Ja, mooi inderdaad. Je bent er echt bij betrokken, begrijp ik. Uh, ja ik bleef zelf ook wel redelijk klimaatbewust ik plant tegenwoordig wat meer natuurlijk ja. Uh, ja ik reis natuurlijk wel veel uh, maar ik heb mezelf dan wel weer aangeleerd om minder vaak het vliegtuig te pakken dus als ik dan de trein kan pakken dan doe ik dat liever dan het vliegtuig ja ja, ja. en ik scheid mijn afval en uh, oh, ja dat vind ik heel ik gebruik goed. zo min mogelijk ja. gas en energie dus ja uh, op die ja. manier probeer ik mijn steentje bij te dragen je moet eigenlijk gaan liften Lift, ja, dat ja. zou natuurlijk ook uh, een idee zijn, ja. inderdaad. <laughs> ja, het duurt wat langer soms, inderdaad. Ja. Dat dan ja. weer wel. Ja, nou, maar ik vind het ook niet erg om, om bijvoorbeeld met de trein te gaan of met een bus nee. of wat dan ook. Uh, dat, je ziet tenminste wat van de omgeving. En het is inderdaad ook wat beter voor het uh, klimaat. Ja. Ja. En uh, ja, daar heb ik dus de afgelopen maand ook aandacht voor gehad. Uh, nou, maar blij dat ja. je dat doet. Op een goede manier inderdaad. Ja. ja, dat vind ik ja. altijd zo jammer, dat uh, de spoorrails niet echt goed op elkaar aanpassen. Denk ik van ja. ja, waarom is met de trein gaan nog altijd duurder dan met een vliegtuig? Ja, dat, zeker ja, dat snap ik ja. ook niet, inderdaad. Dat is dan bijvoorbeeld uh, 30, 40 euro voor een retourtje Londen vragen of zo. Terwijl het ja. uh, met de trein naar Londen ja. 150 kost of zo. Ja. Dus, dat slaat nergens op. Ja, ja, ja. Dus nee, dat zou dus inderdaad wat, uh, wat uh, ja, goedkoper moeten maken, vind ik. Maar ja. nou, ze zijn wel weer bezig met uh, lange afstandstrajecten weer... Uh, ja, ja want je uh, kan nu ook in één keer maken, door natuurlijk. naar uh, Frankrijk-Zuid of zo, hè? Dus, uh, ja, dus, uh, en je kan goed. naar uh, Venetië al geloof ja. ik ja. met de trein... en natuurlijk naar Zwitserland weer, yes. en Praag ja. Ja, hebben Idaan, ze weer in ja. Ja. Ja. ja, Ik geloof ook naar Kopenhagen zelf of zo, ja. Denemarken ja. had ik iets gehoord. Ja, dus ja, daar zijn ze dan wel weer goed mee bezig. En dat uh, vind ja. ik zelf ook wel uh, leuk. Want, maar ja. dat moet ik toch wel zeggen, want ik heb net gekeken... ik ga van de zomer naar Zweden toe. Ja. En enkeltje naar Malmö... Vier keer ja? overstappen, dat duurt iets van 14 uur. Dat kost 76 euro maar. Oh? Leuk? Met het vliegtuig, ja. Nee, nee, nee, met de trein. Oh, oh met de trein. Ah, Als je dat okay. redelijk snel oh. ver, ver van de vooroord doet, dat kost het maar 76 ja? euro. Eerste klas. Oh, dat valt reuze mee. Oh, kijk ja, Dat, dat is wel weer. heel goedkoop ja dat is weer heel goedkoop inderdaad ja, dus ja dat is niet geval. twee maanden van tevoren hebben ja. Ja. Ja. ja dat is dan vaak inderdaad als je met bijvoorbeeld NS International boekt dat je, ja, ook, als je ja. ruim van tevoren boekt dat je daar veel goedkoper uit bent dan ja. uh, kort van tevoren ja. inderdaad dus dat uh, ja dat is wel goed maar ja het is ook een weerwar van, uh, van prijzen en ja. dergelijke ja. En dus ja. het is nog niet heel erg makkelijk voor de voor de reiziger ja. om, om een internationaal kaartje te kopen uh, omdat er zoveel regeltjes ja. ook aan ja. aan aangesloten zijn zo ja dus, uh, maar jij bent goed bezig. Jij maakt een mooi radioprogramma met hele mooie Zeker muziek. Zekerlijk. En uh, nog een keer voor de luisteraars, wanneer? Uh, elke maandagavond dus, vanaf 11 uur tot 1 uur in de nacht. Het zijn niet de meest ideale tijden, maar voor de mensen die uh, ja, uh, s'nachts uh, werken of uh, naar huis gaan van hun werk, uh, lekker luisteren op je weg naar huis. Heerlijke muziek en... Uh... Ja, dus elke maandagavond, hè? Ja, hey, ah. hartstikke bedankt. Ja. En, ja, uh, ja, gedaan. Bedankt. Ja, tot dat volgende week. En tot volgende week. Ja. ja. Leuk okay. Okay. Fijne Tot ziens. Dankjewel. Tjus. Hoi, hoi. En uh, we gaan door uh, naar. Hey, ik heb die uh, Bi biotech is Godzilla opgezocht. Ja. Zullen we die eens draaien? Uh, moet ik even de knop indrukken? Ja, doe maar. <coughs> Save the word, all right? Summer the secret plans. Zeker it. say what? Free by the Amazon. Of don't like yourself. Go run for Maar we gaan niet alle gras voor, uh, <laughs> voor het weghalen voor Marcelse voeten. Dus uh, okay. wij gaan door met uh, het nieuws van uh, de krochten. Want aanstaande woensdagavond is er ook weer een krochtenuitzending. En dit keer met Spex Hildebrand. Eerst even de jingle. Woensdag 27 april van 8 tot 10 uur s avonds.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 Haar laatste stukje. Uh, I'm a road Runner honey. Dat is uh, omdat dat het eerste plaatje is wat Specs ooit gekocht heeft. Dus ik ben ik het toch even achtergezet heb. Okay. Specs is bekend als... Uh, ja, vooral bekend als uh, een hele mooie, een goede country singer uit Volendam Maar hij heeft veel meer gedaan. Hij treedt ook met uh, andere mensen op. Bijvoorbeeld uh, Rudy Bennett, Jan Akkerman en zo. En uh, binnenkort komt er ook weer een nieuwe plaat van de Motions uit. Van Rudy Bennett natuurlijk. Samen met... Uh, met uh, Spex Hilderland, dus. Daar gaan we zeker nog meer over horen. Nou, mooi. Vind ik ook. Mooie muziek. We moeten straks maar eens wat nummers draaien voor Spex Hilderland. Oké, okay. okay, dan komen we bij uh, Goedemorgen Zaterdag. Goedemorgen Zaterdag. <laughs> Dit is Zandvoort. <laughs> Zandvoort is Kolling. <laughs> oh, <God>. Nee, sorry. <laughs> ik doe het niet meer. <laughs> Oké. De mop van de week. Sorry, was dat een... Nou, we... Nou, <laughs> Dood, <Don't. laughs> Niet mooi. Mag van de week. Ja, ja maar daar waren we niet. we, nee, waren, we waren bij het uh, een... programma van Goedemorgen Zandvoort... wat morgen uitgezonden wordt, 23 april. Van 10 uur tot 12 uur. Ze beginnen uh, met de financiële ondersteuning bij hoge energielasten. Daarvoor hebben ze Gerst aan Bluis uitgenodigd. Als tweede komt uh, Gerard Scholten met De Duinwachter Verteld. Oh, ja. Altijd leuk en interessant. Is altijd leuk, ja. ja. ja. En als derde Sven Drommel, het nieuwe raadslid van de VVD. En in de tweede uur komt de directeur Marcel Elsjan, of Wipper... Uh, iets vertellen over het HDMZ, wat zijn deuren gaat sluiten. Ja. Dus dat was wel interessant, ja. ja jij wou wel woningen in doen, hè? Ja, is dat is misschien mooi. Ja, of... Ja. Ja. En als, uh, daarna, als tweede onderwerp in de tweede uur... komt Ernst Brokmeijer over de Koningsdag voor 2022 iets vertellen. En als laatste komen Jan-Peter Verstegen en Peter Tromp... Um, iets vertellen over het zingen voor Oekraïne. Dona Nobis Pacem, geef ons vrede. Dat hadden hey. ze er al gedaan, volgens mij. Ze hebben toch uh, in het midden van uh, de Raadhuisplein opgetreden. Maar dat geeft niet. Ja. Dus uh, <coughs> morgenochtend ze luisteren van 10 tot 12 met weer heel veel interessante onderwerpen... en hele interessante mensen... Ja. Wij gaan weer gauw door met muziek. Nina Hagen met African Reggae. En uh, zoals beloofd gaan we natuurlijk ook weer een, uh, elke uitzending om half één een stukje cabaret. Een blokje ja. cabaret. Nu Ik... twee dingetjes. Eerst ja. okay, de Erik van Muiswinkel met de schepping. En dan de babyboomers. Die komen we zo. De mensen zijn sukke Ja... <lacht>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 Toen heb ik eerst de boel een keer totaal onder water gezet. Nou, dat heeft niks geholpen, want er hoefden er maar weer twee boven te komen. Dat gaat weer als konijnen natuurlijk. Ja. Daarna heb ik de Israëli's veertig jaar door de woestijn getrapt. Ik heb de Egyptenaren getreiterd. Ik heb de zee opengegooid. Ik heb gezegd: daar moet je doorheen. Dat de zee weer dichtgegooid. Ja, echt ratgeintjes. Ja.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 door de babyboomers, is dat allemaal leuk maatschappijkritisch onderuit geprotesteerd. Het is allemaal, allemaal onvergeschopt. Zij zijn trouwens ook de eerste generatie geweest. Die zijn gaan rommelen. Als vaders en moeders zijn, zijn ze ermee begonnen. Ja, met hun sleep-ins en hun zitkuilen en hun visnetten en een glazen bol. Ja. En hun partnerruilen en weet ik veel communes. En weet ik wel. zij zijn begonnen met er een zootje van te maken. En wij kwamen er vlak achteraan. Dus wij stonden al een beetje zo met vraagtekens in onze ogen. Van ja, als, als, als, als er niks meer overeind staat, als alles onvergeschopt.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 We En wij waren wij, bij deze generatie niks, wisten wij wel. We zaten gewoon een beetje op school. Ja, goed. En toen, uh, god, ik word steeds kwaaier. Eten, ja. Ja. ja, ja, ja, en toen wilden wij later gaan studeren. Dit is een boek. Nou, dit moest, al, ja, moest allemaal in, vlug, vlug in vier jaar. Terwijl zij mochten er allemaal twaalf jaar over doen. Ja. Ja, weet je dat nog? Ja, precies. Boe, ja, boe. Boe.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 Precies, en, ja, en toen wilden we eindelijk eens een keer een huis gaan kopen. En toen hadden zij alle goede huizen in de goedkope tijd al voor een prikkie, ook voor onze neus, weggepikt en afbetaald. Dit is een stelletje graaiers en snaiers geweest, dames en heren. Ja, ja, ja, precies. Ja, boe! Ja ja, ja, ja. Nou ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen op de regel, die zitten hier natuurlijk allemaal in de zaal. Maar verder, ja, wel, Maar verder, voor het grote gedeelte, is als termieten hebben ze de boel kaal gehaald, dames en heren. ja.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 Nou, nou goed, dus, nou, dus tot nu toe is deze generatie er inderdaad het onduidelijkst aan toe. Hebben we heel duidelijk gezien. Nou, dit, uh, dit zijn dan de babyboomers zelf. Nou, daar is volgens mij helemaal niks aan de hand. Nee, qua onduidelijk. Nee, sterker nog, dit is namelijk de adviesbureau generatie. Ja, ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar er, er rezen op een gegeven moment allemaal als paddenstoelen allerlei adviesbureaus uit de grond, nog steeds. En die gingen dan iedereen van totaal onduidelijke adviezen voorzien over hoge snelheidslijnen en bedrijfsfusies, weet ik veel allemaal. En toen de hele boel in de soep was gelopen, kregen ze allemaal een dikke bonus en dan gingen ze naar het tweede huis in Frankrijk. Maar nou hou ik erover op, anders denk ik dat ik een hekel heb aan babyboomers. Ja, wat ook zo is. Maar in ieder geval, ja, nou, nou, dus, ja. Nou, oké, okay, dus nou hebben we, ja, trouwens die hele kredietcrisis. Ik wil niks zeggen, maar van ons komt die niet en zij zijn er al uit, dus ja, nou goed. Dus. Maar nu zeg, nee, nou zeg ik niks meer anders. Oh, dat was <laughs> abrupt. <laughs> maar ze zouden er niks meer over zeggen, ja. Nee, nou, dat hebben ze nu gedaan. Ja. En heb jij nog leuk nieuws? Heb ik nog leuk nieuws? Uh, uh, nou ja, goed, uh, Google Maps haalt uh, uh, blur van militaire uh, installaties in Rusland. Google lijkt de kans te kiezen kant te kiezen in de, tu in de oorlog tussen Ru Rusland en Oekraïne. Want het techbedrijf heeft alle blurs van geheime Russische locaties... in Google Maps verwijderd. Hierdoor kunnen gebruikers gewoon van boven... militaire en strategische installaties van uh, de Russen bekijken. Het gaat onder meer om casernes, militaire vliegtuigen... marinehavens, lanceerinstallaties. Aangezien de beelden al wat ouder zijn... Is bijvoorbeeld de onlangs gezonk, de RFS uh, Moskava nog te zien in de haven van uh, Sebastiopol? Al mooi, Russisch accent heb je wel. Ja, hè? Ja. <coughs> Moeilijke woorden, inderdaad, ja. Ja, hè? Ja. Maar goed, uh, uiteraard heeft deze onthulling geen gevolgen voor het verloop van de oorlog, omdat de inlichtingendiensten, <coughs> uiteraard, al lang over ongebludeerde satellietbeelden beschikken. Ja. die nog actueler en beter qua kwaliteit zijn. Maak jij je nog een beetje zorgen om die oorlog? of uh, Volg je het ja, nog? wel. Ja, ik volg het wel, ja. ja. Maar je hoort zo weinig eigenlijk, ja. Het is een beetje onduidelijk. Ja, nou, ja, goed, in dat de dat is... Ja, het is helemaal met de... Wat wil Poetin bereiken hiermee? Bovendien het gedreig naar, naar, uh, naar het Westen toe, van als jullie wapens leveren, nou dan. Weet je? En, ja. Ja, het is moeilijk. Want hij heeft nou die provincie zegt hij, heeft hij veroverd. Dus, uh, maar ja. uh, heeft hij nu veroverd? Ja, die hele provincie Behalve, toch op of uh, Hoe heet het allemaal? Nou, die heeft hij nog niet oh. helemaal, hoor. Nee? Oh, dat... nee? Nee, hij is er nog steeds mee bezig. Het gaat zich nu echt op die Donbass uh, Ja, uh, ik dacht dat hij had gezegd... Nou, die hebben we nu bevrijd, dus uh, het is nu al even genoeg. Of ja, zo, nou, ja. ja, goed, op ja. die staalfabriek na. Nou, ja. In die staalfabriek ja. zitten nog mensen... Ja. voor burgers, en er zitten nog militairen. Ja, ja. En die gaat hij gewoon nu uithongeren. Ja. Dat is een beetje de strategie die hij doet. Ja. Er kan niemand in of uit. Nou, beter dan ze meteen een hartstikke doodschieten toch? Of een, een grote bomde. Nou, gewoon... ja, weet je, wat, wat ik zou doen als ik Oekraïne was, maar ja, ik ben geen stratege. Ik, ben... <lacht> <lacht> ik wil geen plannen verraden. Maar, maar... <lacht> ik zou gewoon van achteren de weer bovenop duiken en dan die Russen in het nauw dijven. Van het achter, zorgen... maar hoe komen ze erachter dan? Nou, ook met z'n allen naar Pol, die Russen insluiten. Dan heb je dus zowel voor als achter, heb je militairen staan. En dan is het gewoon een kwestie van raakschieten. <lacht> denk ik. Maar goed. <lacht> dus, ik ja. heb uh, gelezen dat boek van uh, Ro Ronald Bregman, hè? Rutger Bregman. De meeste mensen deugen. Ja, ja, ja. ja, ja, die, ja. En daarin schrijft hij inderdaad dat de meeste militairen... die schieten gewoon ernaast. Ja. En dat stond ook in de krant inderdaad. Ja. Dus, ja. Nou, bij die burgers in... Uh, ja, dat is natuurlijk uitzondering. Ja. Daar ja. hebben ze ja. toch wel aardig uh, raakgeschoten ja. op burgers. Ja. ja, dat stond laatst in de volkskrant. Hoe komen mensen of uh, soldaten tot die excess inderdaad? Ja. In. Ja. ja. En het gebeurt altijd, hè. Net zoals verkrachting is... Ook een, een, een militair wapen. Ik vind het zoiets raars. Dan denk ik van... <laughs> ja, oké. Okay, als je gewoon niet bent, prima. Maar... maar ja, ook niet prima. Te, maar ja. dit, dit heeft er helemaal niks mee te maken. Dit nee. wordt gewoon als vernedering gebruikt voor ja, vrouwen. Ja, macht inderdaad. Ja, klopt. Ja, ja. Terwijl niet vrouwen alleen... niet eens vechten, hè? Over het algemeen. Ja, maar niet alleen naar die vrouwen toe. Ook naar die mannen van die vrouwen. Ja. Nou, ik dus, vind ja. het... Ja. Ja, het is raar, maar sowieso, het is sowieso een raar oorlog, toch? Ja. ja, ik vind het een ja. hele rare oorlog. Maar daar komen we niet uit, denk ik. Nee. Nog goed nou, nieuws, nog leuk nieuws? Heb ik nog goed nieuws? Nee, nee. Nou, dan ga ik uh, muziek draaien. Uh, Nirvana met as You Are En dan hebben we... Ja, het moeilijke woord. We hebben een, uh, een nieuwe prijsvraag. En u kunt daar wat, uh, wat leuks mee winnen. Zoek het niet op, op, op, op Google, want dan kom je er natuurlijk altijd achter. Maar um, oh, probeer creatief na te denken. Ja, ja. Dus uh, wat is mo mo het moeilijke woord van deze week? is uh, gremia. En het meervoud daarvan is gremium. Okay. Yep. Dus wat is dat? Wat betekent dat? Ja, en daarna? Wat, daarna? wat doe ik met oplossing? Oh ja. <laughs> Stuurt u telepathisch naar mij toe? Nee hoor, met een mail. <laughs> u kunt mij mailen. M.kop. En dat is gewoon een M van Maria. Punt. En de kop is Karel, Otto, Pieter apenstaartje zfm zandvoort.nl. Ah, oké. Okay. Ja, en dan? En dan uh, loten wij, als er meerdere goede oplossingen zijn... loten wij één iemand uit. Ja. Uh, oké, okay, dus volgende week geven we de oplossing. Volgende week geven we de oplossing. En weer een nieuw woord. En weer een nieuw woord. Ja. Dus okay. we maken er een uh, wekelijks... Okay. Nog één keer, wat was dat moeilijke woord? Gremia. Gym, en het ja. meervoud gremium. Oh, ik dacht dat je een moeilijk woord zou noemen, maar... Ja, maar we moeten rustig aan beginnen. Ja, ja. ja. Toch? En uh, kan je nog een hint geven? Ehm. Uh, nee. Nee, want dan heb ik het een beetje... Ja. Het heeft te maken met advies. Nou, kijk eens. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. kijk. Nou. Ja, we gaan uh, luisteraars een beetje opvoeden en uh, wat meegeven. Ja, we gaan een uh, moraal erin zetten. Oh, ja. Ja. We worden moraal ja. <laughs> <laughs> Zo, Top. Nee. We hebben sinds kort ook een uh, gast in de studio. Huh? Ja. De Ho heb, Husky. Charlie de Husky. Charlie de Husky. Ja. En dan gaan we nu dat, uh, op jouw verzoek de Ancient Husky melodie draaien. Huh? Ja. Charlie, let je op. Charlie. Waar je? Charlie ligt bij jou. Oh. <laughs> <laughs> Achter. Achter oh. je. Nou Charlie, luister, ik zat er wat harder voor je, want hij is een beetje doof. Maar hier komt Charlie de Husky. <middels> het doe je goed, Pim. Had hij al een keer gehoord. Ja, Charlie, het was even een test of je oplet. Maar hij gaf geen sjoeren. Hij gaf geen, nee. ja. ja sing <laughs> I <Haiku>. could sing <laughs> Okay. Everybody's talking at me. I don't hear a they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still.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 breeze, and skipping over the ocean like a stone.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 Het was uh, Nielsen met Everybody's Talking. Heel bekend nummer natuurlijk. Uh, het loopt er weer tegen het uh, te één uur. Ja. En wat gaan we tweede uur doen? Wat gaan we tweede uur doen? Uh, er komt een, een vast item van onze expert die we dan uh, gaan vragen. Die is deze week uh, niet besluitbaar. Die kon, uh, had wat te weinig voorbereidingstijd en had een beetje te druk. <laughs> Zwak, smoesjes. Ja, ja, ja, ja, ja. En, uh, maar expert uh, op wat gebied? Kunnen we hem alles vragen? Voornamelijk over ruimtevaart en dergelijke techniek en uh, techniek. Uh, ja, okay, ja. Nee. dus. Uh, maar en voor de rest week, denkt ja. hij ook dat hij overafstand van heeft, hoor. <laughs> hij heeft een vrouw die nog slimmer is. Oh. <laughs> Mop van de week. Nee, nee, nee, nee, nee. Die komt ook nog volgend uur. Is de, de nieuw item en dat is de mop van de week. Ja. En wat um, hebben we nog verder. We hebben het album van de week. Ja. En we hebben de agenda van wat is er te doen in Crapera, uh, De Schuur, de Schaalburg, ja. de Krochten. Het is meer de regio, niet alleen Zandvoort, maar ja, de regio. De van regio Antwoord. van uh, wat is er ja. allemaal. Ja, oké. Dus dat gaan we allemaal doen. Ja. Dan zien we elkaar weer na het nieuws en de reclame. Ja. Het ja. is altijd lente.